...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Friesland wordt extra strooizout gewonnen. Het bedrijf Frisia heeft daarvoor een oude zoutput weer in gebruik genomen. Naar verwachting is het zout morgen aan het eind van de middag beschikbaar... Omwonenden zijn tegen de extra zoutwinning omdat ze bang zijn voor bodemdaling en verzakkingen. Rijkswaterstaat had nog net genoeg zout voor de avondspits van vandaag. In Groningen is een bejaarde vrouw in een park gestorven van de kou. Ze werd sinds zaterdag vermist. De vrouw woonde in een verzorgingshuis. Gisteren hield de politie een uitgebreide zoekactie met een speurhond. Vandaag werd het lichaam van de 73-jarige vrouw gevonden in het stadspark in Groningen. De makers van de folder waarin mensen werden opgeroepen om het burgerservice-nummer op hun arm te laten tatoeëren, worden niet vervolgd. Staatssecretaris Bijleveld had aangifte gedaan, maar justitie in Den Haag maakt er geen zaak van. Achter de folders zat een actiegroep die tegen aantasting van de privacy is. Het OM noemt de folder smakeloos, maar zegt dat er geen sprake is van strafbare feiten. De Noord-Ierse premier Robinson heeft zijn functie tijdelijk neergelegd vanwege het schandaal rond zijn vrouw. Zij is parlementslid voor de protestantse DUP. Ze zou in 2008 haar toenmalige minnaar van 19 aan geld hebben geholpen om een café te beginnen. De toen 59-jarige Iris Robinson had moeten melden dat ze een financieel belang had genomen in het café. Premier Robinson ontkent dat hij ervan wist. De Somaliër die een aanslag probeerde te plegen op de Deense cartoonist Westergaard kan levenslang krijgen. Justitie in Denemarken heeft de aanklacht tegen hem uitgebreid. Eerst werd hij alleen verdacht van poging tot moord. Maar nu wordt hem ook het plegen van een terreurdaad ten laste gelegd. De Somaliër drong op nieuwjaarsdag het huis van Westergaard binnen. Die wist op tijd de politie te alarmeren. Het weer in het oosten: opklaringen in de rest van het land bewolkt. En nog wat lichte sneeuw. Het is een paar graden onder nul. Morgen droog en op de meeste plaatsen zon. Ook dan vriest het een paar graden en staat er een koude oostenwind. Dit was het NOS Journaal.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 The think long for Geef mij een teken van leven de kast uit. Uh... Jaren geleden weer 1995 om helemaal precies te zijn. En in deze uitzending, ik stond, ik stond van de week voor mijn kast... en toen dacht ik ineens bij mezelf van... laat me nou nog eens een keer alleen maar Nederlandse producties draaien. Ik wil niet zeggen dat het alleen maar Nederlandstalig is... maar gewoon iets wat uit Nederland komt, in het Engels, Duits, Frans... maakt niet uit wat ik tegenkom, dat trek ik uit mijn kast... en dat ga ik eens een keertje spelen voor u. Edit C. zei, hij deed het samen met Laura Fiji in... Baby, come to me... En dan de live uitversie. on the line That's how it goes And all this walks together Out in any kind of weather Just because There's a brand new way of looking at your life When you know that love is standing by your side Baby Come to me Let me put my arms around you This was me I'm so glad I found you Need you every day I gotta have your love around me Baby, oh, wish Cause I can't go back To living without you The night can be cold There's a chill Muziek in het uh, programma Muziek Ook dat kan voorkomen hè. U weet het, ik ben helemaal niet hit gevoelig En ik draai gewoon daarvan. ik denk dat u het ook mooi vindt En u zult begrijpen Als ik Nederlandse producties draai Dat ik dit dan zeker niet kan overslaan hè. Uit de tijd dat René Vroger Nog René Vroger was Oh I'm trying to leave The memories behind me But you're always on my mind To remind me I know my mission is To learn to live Without you But still I wish I had you here To wake up to And as tonight I saw you slowly Walking through That door Never in my life I wanted Try to never see your face again. 'Cause in so many ways you changed my life. I'm a different man. And I should know by now I'll never be the one for you. And every other thought is bound to make my brown eyes blue. Why, why are you so beautiful And why did you have to look that way me de uitdrukking van toen René Vrogen nog René Vrogen was. Maar sinds dat hij bij de toppers zit, vind ik hem eigenlijk niet meer zo sterk. Het is gewoon een, een melal zanger geworden. In mijn ogen althans. Hè? En dit, dit is Fijntje Oosterhuis. Any day now, I will hear you say goodbye, mama. On your way I set surprise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 Samen naar het strand, ze zijn met de zee, geef me je hand. Ik word katholiek. Ja, ja, ja, ja, ja. Kan een beetje piano spelen die meneer, vind je niet?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 Oh uh -huh. een stukje kippenvelmuziek eh, bij het programma Muziekerier op uw eigen favoriete omroep en als je het dan toch hebt over kippenvelmuziek daar hoort dit ook bij hè? en dan vooral de live uitvoering van All the Answers, Ilse de Lange When I call you in the morning Can't see into the future, I don't see the danger in the night. And when I hear the siren wailing, I see the flashing of the light. I know that there is trouble, and there are battles yet to fight. Cause I'm There's a lightness in my soul, and every time I think I found it, I wanna touch it, feel it, hold. And the day that I stop asking will be the day I say goodbye. But there's no truth without the lie Cause I may not have all the answers No, I wouldn't have it any other way No, I good Lord Jesus. I'm asking ll I tried the great God, but now I'm asking you. Because I may not have all the answers. No, I wouldn't breath, and you feel you're getting weaker, you're facing life, you're facing death, and if you haven't got the turn to, I don't turn can say, cause I'm, I'm Mag het even over? Mag het even over? Sluit maar even je ogen. Wacht tot het beter wordt. Want even gaat het fout. Dit is een vergissing. Zeg wat ik moet doen. En mag het even over? als ik altijd hoop vol. Nu voor het eerst geloof ik dat het niet meer gaat. Maak me even wakker. Dit is maar een droom en mag het even over. Het veel te grimmig, dus draai de tijd terug en mag het even over. Liever zie ik je voor me, zoals je vroeger was en niet zoals je bent. Deze laatste uren, zet ze uit je hoofd en mag het even over. klein stukje uit Jesus Christ Superstar... ...dan de Nederlandse uitvoering. En ik had in het begin, toen ik daar naartoe ging... ...had ik zoiets zo van... ...ik ben benieuwd wat ze van gaan bakken hoor... ...want het is toch een, een musical die wereldbekend is... ...en uh, ja, om dan zo'n musical te gaan vertalen in het Nederlands... ...wat zal het dan toch worden? En ik was werkelijk verrast... ...en niet alleen door de teksten die daar uh, herschreven waren... ...maar ook uh, door de mensen die daar op het podium stonden... ...Dieter Troeblein onder andere... ...die speelde Jezus en Maria Magdalena... Dat werd gespeeld door Casey Francisco. En hoe die dame daar op het podium stond, werkelijk schitterend. In dat nummer wat u daarnet hoorde, de tranen rolden over haar wangen terwijl ze dat zong. En ook bij Alles is nu veilig. Even genoeg zorgen, even genoeg breken. Laat al die problemen, oh kom bij me. Alles is nu veilig, alles is fijn. Sluit je ogen en ontspannen keer. Heel de wereld red ik aan weer. En de rest red het best zonder jou. Denk aan niets meer van het alles zit vrij. Stil, maar ik kalmeer je zelf je en masseer je meer voor jouw voor hoofd. Oh. Is niet veilig, alles is fijn. Deze balsen, die is koel cool en zoet. Voor de hitte in jou. Dat niet wat duur betaalt Met wat jij verspild hebt Had ik voor de armen 300 zilverling opgehaald Mensen die in nood zijn Mensen die half dood zijn Boeten, nou Oh begrijp nou Alles is nu veilig Alles is fijn Laat die mensen maar Jij hoeft niets meer Leg je naast de liefde Maar naast je neer Laat het los Laat het los Je bent moe Denk aan niets meer van Alles is nu veilig, Alles is nu veilig Judas ben jij iemand Alleen druk maakt over het groot wereldleed. dichter bij huis zijn zorgen te verlichten. Is wat Maria weet. Luister en begrijp me, nu ben ik nog bij je. Je krijgt spijt, je zal zo alleen zijn. en masseer je, meer voor jouw voorhoofd oh. Dan voel je alles is nu fijn, alles is fijn. Werd het even je te zwaar vandaag? Met het leven ben je klaar vandaag. Laat het gaan, laat het gaan, het is goed, denk daar niets meer van na. Let it go. Let it go. Let toch niet meer, dus uh, reclame ervoor maken kan ik niet meer, maar werkelijk een schitterende musical. Ja, het is een beetje moeilijk om zo'n uh, zo cd die helemaal in elkaar overloopt om daar een mooie crossfade in te maken. Doe wat je wil, Times doet stil van Berchtheer Althans, Wade en Philip, zij schreven het en hij heeft het ja, vertaald. Langer, langer wordt het licht, jij zet je haar los, lach op je gezicht. Ik ben zo warm als lentezon. en iedereen speelt voor jou. Yeah. Het licht straalt in je ogen, je hebt het naar je zin. Zand valt op je huid, je gaat het water in, je brengt de dag het hoofd op hoog. Los. Niemand die je rennen kan. Je lacht zelfs naar de zon. Je bent in voor iets onverwachts en gaat er. Dit is dus een vertaling van Time, Stood Still, Wait Phillips, zoals ik zei, die schreven het al. En uh, de Nederlandse vertaling is uh, gemaakt door Bert Hering samen met Harry Kampf. En dat allemaal afkomstig van het album Storm naar de Stilte. En dit is iets wat ik eigenlijk ook wel zou willen hoor. Lekker op een terrasje, lekker in de zon, beter als in dat koude weer hè. Zondagmiddag, een terrasje nou. Daar zit ik, mijn bier in een glaasje. Ik heb vanmiddag niks gepland. Kijken wat er gebeurt, ik ben content. De mussen vallen hoogst van het dak. Ik zit in de schaduw op mijn gemak. Ik heb met niemand afgesproken, maar ze komen nog wel. de zon, ik kan zo zalig zijn. Zoveel te zien, zoveel te keuren. Een gezin fietst voorbij, en de jongens maar zeuren. De vaders hun gezicht verrooit, veel plezier. Zo van, zat ik maar thuis, in plaats van hier. Maar hier kunt een stoot aangelopen. Nou, ik heb mijn ogen wijd open. Wat er allemaal niet omgaat, in die kop van men. De zonde kan zo zondig zijn... Met alles op de fiets en armen en vonds. Hoe is het met hoe we kiezen? Een noni-nieuwsje, stokken, lood, boys in de bed. Ik zal de nommer eens roepen. Nou, de ga je er bent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pills. Ik ga een rondje geven. Een ijsje voor het mazelmeisje en voor mijn nog een geuz. De zon, die kan zo lekker zijn. Mm. lekker in het terrasje, lekker op het terrasje zitten met een uh, glaasje bier voor veel mensen is een glaasje bier dan uh... Het uh, summum nou voor mij niet hoor. Want ik ben uh, echt geen, uh, geen bier drinken. Maar voor veel mensen wel. En dan is het lekker zoals Gerard van Maazakkers samen met het Rozenberg trio zegt. Op het terras. Het is uh, afkomstig van een cd. Gerard van Maazakkers anders. En eigenlijk zou ik deze cd aan één stuk door, door kunnen draaien. Want uh, het zijn allemaal gastartiesten die hierop staan. Onder andere uh, Paul, van, Paul De Leeuw, uh, Frans Pollox, Guus Meervis, Jan Willem Rozenboom. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En ook... Claudia de Brij staat hierop met Benny. Benny zit in voor. Benny wil werken op het land. Benny kan makkelijk haven. Maar Benny wil liever gaan werken met de hand. Met die handen als kolen schoppen. Speelt die sax in de harmonie. En hij staat in de goal van het elke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 Als ze wat meer wou, was Betty het al heel gauw zat. Hij dacht, het zal nog wel komen. Hij wou dat het over zou gaan. En dat hij net zo gewoon als zijn vrienden van school was. Al had hij daar wel spelletjes mee gedaan. Maar toen kwam die ene dag. Onder de douche met die jongen, hij wist niet wat hij zag. Met zijn ouders op de bank. Zijn hart bonkt hard, zijn hart bonkt hard. En Benny denkt: dit is mijn kans. Want er is iets op de televisie over mensen zoals hij. Maar hoe zal hij het zeggen en wat zullen ze zeggen? and father and all. leven van Benny. Twarres CD 2. Zo heet deze CD gewoon kwam uit in 2002. Eindelijk ligt allemaal op 2, hè? En dan ruimt dit ook nog. Find your way. In the corner Ik heb net eens even op hun website gekeken. nou staat daar geen jaartal bij, maar daar staat van 11 september jongsleden zijn deze twee bij elkaar gekomen. En ze hebben zonder camera's, zonder microfoons, hebben ze even met elkaar zitten praten. En ze hebben besloten om een nieuwe cd op te gaan nemen. Nou, ik zeg nogmaals, ik weet niet of het van dit jaar is of van een aantal jaren geleden. Maar mocht het zo zijn dat het van dit jaar is, dan denk ik dat er in 2010 weer een cd uitkomt van Twars. Maar nogmaals, houden we me niet aan vast. Nick en Simon, ze zingen de sterren van de hemel. Zing de sterren van de hemel, sterren van de hemel. Zing het zo hard als je wilt. Tegenwoordig is het heel eenvoudig om zelf ook muziek op te nemen. En dan gebeurt dat ook dat mensen gewoon ergens een goedkoop orgeltje gaan kopen... daar wat muziek op produceren en dan hun stem daaronder zetten. En dan krijg je dit soort muziek. Nou ja, muziek. Ik noem het eigenlijk meer pakker En dan heb ik het over Greg Jones. Let die maar eens op de geluidjes op de achtergrond. Echt allemaal uit zo'n elektronisch doosje, hè? Wonder when blows through my hair and the flowers grow everywhere that I realize silent words in your eyes We have tasted sweet Face the pain. we were incomplete Still I'm saying your precious heart It's my guiding star When the road is dark Doosje. Dus uh, ik heb hier ook een cd voor me liggen van uh, Des Spulke. Het Ons Spuldoos, zo noemen ze deze cd. En uh, het is een Brabantse formatie van uh, vier personen: Hanneke, José, Shani, Frans en Ad. En het is, het is een, een groepje wat uh, nou, niet hoogwaardige muziek maakt. Maar ze bespelen alle instrumenten zelf en schrijven ook hun eigen liedjes. En dan heb ik daar meer waardering voor als dat iemand een, een liedje heeft wat hij covert. En daarna ook nog eens een keer met zo'n elektronisch gaat staan werken. Op de pad van de hof speelt een jungske met zijn scrub en zijn step en een hond. Hij doet broem met zijn auto's en roept hem, dan kijkt hij per in het rond. En wanneer God hem vraagt hoeveel jaar het is, dan laat hij drie vingertjes zien. Hij genoeg niet naar school, en de poort is nog dicht. Hij heeft niks van de wereld gezien. Wat die wereld is klein en besloten Van niemand en niks is die bang. Hij gelooft nog in bouters en het overheks kent hij al lang. Hij kwalkt de tijd om te eten, maar een hens is dan uit met de pret. Het wordt avond en donker, hij moet nog in bad en dan brengt hem zijn moeder naar bed.